Uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De problemen in de zorg speelden in 2017 een relatief grote rol bij het hoge aantal zelfdodingen onder jongeren. Zegt de stichting Zelfmoordpreventie 113 na eigen onderzoek. In 2017 was er een verdubbeling van het aantal zelfdodingen bij jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Veel tieners hadden complexe psychische problemen... en raakten verstrikt in de zorg omdat er geen passende behandeling was. Vaak hadden ze al eens een zelfmoordpoging gedaan. De onderzoekers van 113 adviseren om zorg te verbeteren... en om ouders meer te betrekken bij de behandeling. Het aantal Nederlanders dat betaald werk doet was nog nooit zo hoog. De afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden... voor het eerst boven de 9 miljoen, meldt het CBS... Het aantal werklozen daalde de afgelopen drie maanden naar iets meer dan 300.000. Het aantal mensen met een WW-uitkering ligt 15% lager dan in 2018. Vooral in de agrarische sector, de zorg en het onderwijs was er een daling. Topman van de Burg van het OM vindt dat de maximumstraf voor doodslag omhoog moet. In trouw zegt hij dat het verschil met moord nu te groot is. De maximale straf voor moord is 30 jaar of levenslang en voor doodslag 15 jaar. Volgens de OM-topman moet dat worden rechtgetrokken. De aanklagers van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben de twee aanklachten in de impeachmentprocedure tegen president Trump bij de Senaat bezorgd. Dat betekent dat het afzettingsproces tegen Trump in de Senaat nu kan beginnen. Waarschijnlijk gebeurt dat volgende week. De nieuwste Star Wars film, The Rise of Skywalker, heeft wereldwijd meer dan een miljard dollar opgeleverd. De film had daar 28 dagen voor nodig. Dat is, het is de zevende Disney-film binnen een jaar die door de magische grens breekt. Het weer, overal droog en periode met zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam. 5 kilometer file tussen Hilversum Noord en Nader Vesting. 4 kilometer op de A2 Utrecht Amsterdam tussen Abkoude en Kroopend Amstel. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen de de Hoek en Bad Oevedorp. Nog 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij. Op de A8 Zaanstad Amsterdam. 10 minuten extra tussen Assendelft en Zaanstad Zuid. 20 minuten vertraging op de A10 Knoop het Koenplein richting de Nieuwe Meer. Tussen Zeeburg en Amsterdam Rivierenbuurt. 5 kilometer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 Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort, live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen, Zandvoort, ZFM in de morgen. En we hebben vanochtend weer de leukste muziek, dus donderdagmorgen vijf over acht. En uh, ja, wat zullen we ervan zeggen? Het is een mooie dag. Het is niet zo koud ook, en, uh, de zon begint te komen. En uh, de zondagrant komt vandaag uit... In de eerste in jaargang, week 3. Veel gelezen, veel gelezen. Gelukkig wel. En daar staan uh, een aantal hele leuke, uh, leuke berichten in. de voorpagina staat van dat Zandvoort moet werken aan het reclamebeleid. Ik ben het er geheel mee eens. En Peter Tromp, de voorzitter van de ondernemingsvereniging. die is ook helemaal. Uh, die wil uh, dat het allemaal een klein beetje wat netter wordt. En terecht. We hebben wel de leukste muziek vanochtend. Dat dan weer wel. Hier Stone and I. De Dance Monkey. De DJ Noise Remix. Wij zetten hem Goedemorgen. morgen. Als je net wakker bent, neem maar lekker een lekker kopje koffie.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 ZFM, goedemorgen. Bijna tien over acht. En de leukste muziek hier in de morgen. En nieuws over cultuur, evenementen, gemeenten, nieuws, politiek, en sport, welzijn, weer en verkeer, dames en heren. Even kijken wat het verkeer doet. Hey Google. Hebben we nog piepers? Ja, hij blijft stil. Zij blijft stil. Ja, kan je doen. Nog negen maanden, dan is het september. Here's Earth with the Fire. And do you remember? Do you remember? ZFM in de morgen. Nou, dan weet je dat. Goedemorgen Zandvoort. ZFM. Samen met Supertramp. En Goodbye Stranger. It's early I was up before the dawn. And I really have enjoyed my day. But I must be moving on Het is deels bewolkt in Zandvoort met een maximum van 9 graden en een minimum van 5. Op dit moment is het 5,5 bewolkt. Nou, dan weet je dat. En het blijft droog natuurlijk. Het is prachtig weer. Moet je eens naar buiten kijken. Het is prachtige rode lucht. Dames en heren. En, eh, uh, uh, onverwachts, uh, was het nieuws dat uh, Jaap Kroonen is overleden. Ah... De een enorme ondernemer. Ik heb nog bij hem in de klas gezeten. En uh, ja, uh, we kennen hem natuurlijk allemaal van de visstent en de viskarren. En hij was al jaren, uh, had, hij, had hij last met, de, met zijn gezondheid. Maar 14 januari is hij door een hartstilstand overleefd. Later uh, dacht hij, je kan koken. Nou, ah, dus het is hem uh, redelijk gelukt. Het is hem redelijk gelukt. Dit weekend uh, krijgen we een overgang naar droger weer, dames en heren. Dus je kan je parapluie even thuis laten. Maar ik zou wel een dik jasje aan doen, want het is nog niet heel erg uh, warm. De Culture Club bij ZFM.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 Jockeys in Nederland. Doe het goed, hoor die jongens. Maar hij heeft het ook goed gedaan, maar uiteindelijk niet. Ja. ja, dat zeg ik. ik dat zou ik nog eens zeggen. Ja, natuurlijk. Ja, dat wil je toch ook niet. Hier is David Bowie. Gemaakt onvoorstelbaar, en dit was er een van. Hij heeft ons gelukkig veel achtergelaten. Daar zijn wij nog steeds blij mee. Ook nou, bij ZFM, het geluid van Zandvoort. De zon komt op in Zandvoort. En uh, ja, 3 mei is natuurlijk... Uh, ja, dat, uh, dat duurt niet zo lang meer. Uh. Ik ga eens even kijken. 3 mei natuurlijk, de Grand Prix van Zandvoort. En dat is nog 108 dagen, dames en heren. En uh, de website uh, autosport.nl uh, van Gerry uh, Hoekstra... u kent hem. Uh, die vraagt anekdotes over de Zandvoortse Grand Prix. Dus als je wat weet over uh, de Zandvoortse Grand Prix... Even naar info.autosport.nl en dan word je teruggebeld of gemaild of en dan kan je je verhaal doen, dus leuk. Oh papa, sit down and hear my song. Oh, and if je feel like it danks sing along. No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 a soul like me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 was en, uh, een prachtige carrière. Carrière. Als zanger opgestart en dat is uh, enorm gelukt. Ja, goedemorgen allemaal. Het is uh, tien over half negen hier bij uh, ZFM in de morgen. En hier is Dominique Flik Eh, uh, Fik. Huh? Fike. <laughs> Fik of Fike. Dat mag je zelf uitmaken. De grote klik het, de Threemites. Zal Engels zijn. Fike, ik zeg Fike. the most the street, in the city call me you, want me to want you want, and you can call, call up. the most the street, in the city call me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 Dan weer wel. Goedemorgen Zandvoort. Alles wel? Ben je net wakker? Bijna kwart voor negen. Hier bij ZFM. En uh, ja, we hebben toch weer de leukste. De leukste en de mooiste platen die je kan uh, verzinnen. En uh, ja, wat is er allemaal gebeurd? Nou, je moet uh, de krant weer even lezen. Want die komt vandaag uit. Uh, de Zandvoortse krant. Met allemaal uh, interessant nieuws. Ik noem een. Uh, een evenementenagenda, want de 16e dat is, is dat vandaag. Ja, dat is vandaag. Derde donderdag live bij het Wapen van Zandvoort. I you know all 'Cause when the comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. That's the Een rooms-katholieke priester. Hij moet niet gekker worden. Het hij moet niet gekker worden, dames en heren. Goedemorgen, Zandvoort. Wat hebben we zo? Goedemorgen. Goedemorgen. Je luistert naar Geoloogman bij ZTVM. Achter je twee. Kort voor negen geweest. En als je je bed uit moet, doe de gordijnen open. Het is lekker weer. Het is niet zo heel heet, maar het is wel oké. Okay. En het is uh, droog, dus uh, ja, we klagen we dan? Wat dat betreft, goed verhaal, goed verhaal vandaag. 16 januari. Hier is Amy Stewart en Light My Fire. is er hem voor dancing, de Nono Sisters zetten ZFM Goedemorgen Zandvoort Nog een paar uh, minuten en dan krijgen we het weer en verkeer en ik heb alvast een kleine update voor het weer Hey Google, wat doet het weer vandaag? Vandaag wordt het deels bewolkt in Zandvoort met een maximum van 9 graden en een minimum van 5 Op dit moment is het 5,5 bewolkt Nou, dan weet je dat Lekker, hè? Gewoon ja. euh, een eet alvast. Dan kan je je alvast een klein beetje voorbereiden voor de dag. Dames en heren, Billy Idol. Zet ik hem. Er wordt wat afgedanst, hoor. On the floors are Tokyo, ho. A town of London, town to go, go. With the record selection and the mirror's reflection. I'm a dancing with myself, hell. When there's Low with myself. Een Billy Idol was dat. Hij is al reeds 64. I en hij niet. Rest Alan Parsons Project bij ZFM. No need to walk another mile. It seems like. that wishes could provide Moet